En we bewegen ons in de crimisfeer met aflevering 25 van Op glad IJs. Hebben ze niet geleerd dat je moet kloppen voor je binnenkomt? Uh, sorry. Wie van u is commissaris Van hem? En u bent? Denise van Drommen. Ik kom een verklaring afleggen. ...in verband met Bieke van Poeken. Bieke van Poeken was verleden week dinsdag... ...tot s'avonds laat bij u, in Torhout. Met Jelle en Vicky. Ze waren al bij mij sinds zondagmiddag. Bieke was mijn beste vriendin, commissaris. Ze kwam regelmatig bij mij logeren... ...maar de laatste tijd meer en meer. Het ging niet meer zo goed tussen Bieke en Frank. Ze stonden eigenlijk op het punt om met elkaar te gaan... Om welke reden? Frank had iemand anders. Ja, voornaam, achternaam? Ik weet het niet, commissaris. Beken heeft het mij nooit willen vertellen. En ze heeft mij ook nooit willen vertellen wie haar minnaar was. Zij had ook iemand anders? Ja. En je weet echt niet wie? Nee. Ze was uw beste vriendin. Ik kan me niet voorstellen dat ze nooit een naam genoemd heeft... of dat ze niet op zijn minst een hint gegeven heeft. Zo was Beekin niet, commissaris... Ze was daar allesbehalve fier op en ze zat ook okay in met de kinderen en zo. Maar ik denk wel dat het een belangrijk iemand moet geweest zijn. Ja, waarom? Omdat ze mij ooit eens vertelde dat ze door de chauffeur van haar minnaar was opgehaald... om naar een kuuroord in Duitsland te rijden. Jo, hoe lang is dat geleden? Dat moet in jullie geweest zijn, denk ik. Hoe komt het eigenlijk dat we u nu pas te zien krijgen, mevrouw Van Drommen? Omdat ik vorige week woensdag voor mijn werk naar Griekenland ben vertrokken... En ik ben pas sinds gisteravond laat terug thuis. Wat voor werk doet u? Ik ben inkoopster. Voor een bedrijf dat olie en olijven verdeelt. Ja. Bieke is dus verleden week zondag bij u verschenen. Dat was gepland? Nee. Enfin, ja, ze had mij gebeld of ze kon komen omdat het thuis weer zo erg was. Je moet weten dat Frank Geldof zeer agressief was. Hij kon geen tegenspraak verdragen of van Bieke of van de kinderen. Sloeg hij, Bieke? Och, inspecteur... Ik heb haar meer dan eens onder de blauwe plekken gezien. En het jongetje kreeg er ook regelmatig van langs. Het meisje liet hij blijkbaar met rust. Jelle werd dikwijls geslagen? Jelle was nu wel een heel lastig kind, dat moet ik toegeven. Hij heeft zijn vader zelfs ooit eens bedreigd met een hamer. Met een hamer? Een kind van tien? Dat heeft Bieke mij toch verteld. U hebt in de kranten gelezen hoe Jelle waarschijnlijk aan zijn einde gekomen is. Ja. En dat was dan ook de reden waarom ik u zo vlug mogelijk was zien. Want ik ben er rotsvast van overtuigd dat Frank Geldof zijn gezin heeft uitgemoord. Nee, Wink. Mia. Hij eh, zit dus weunachter in de Poateveinstraten nummer 6B, he? Ja. Dat is toch die, die, die smalle ziestraten van, van deze straat, hè, madame? Ja. Zij, madame, is dat een eigenus of is dat een huren? Waarom moet jij dat weten? En daarbij, ik ben niet naar hier gekomen om voor de twintigste keer mijn adres te laten opschrijven. Nee. Ik ben gekomen om te horen wanneer je daar nu eindelijk eens iets gaat aan doen. Madame Lustert, je moet weten wat hij wilde. He. Yes, oh. stuit te reclameren Dat de wik-agent nooit iets wel heb geschreven. En dus stuit van je van uw neus te mogen... omdat ik de aangifte volgens de regels aan het ben. Hier in Bruggen, hè? Hier mogen de toeristen alles. Ik zou dan een keer moeten proberen, zie? Ik zou gauw een boete onder mijn ruitenwisser krijgen. Als ze mijn auto autoan niet zouden wegslepen. Goed, goed. Uh, ehm, hij zit dus regelmatig geambeteerd van volkparkeerders, hè? Zeg madame, is dat vooral overdag of is het meer s'nachts? wij hebben daar dag- en nacht last van, meneer de agent. Excuseer, madame, het is wel inspecteur, hè? En op weekdagen en in de weekends. En wij zijn dat met mijn man en ik. Alleen, eergisteren stond er zelfs een op trottoir vlak voor ons deur. We konden verdorie nog amper buiten. Ja? Ja, ja, je moet zo niet kijken, hè. Wacht, ik heb zijn nummer genoteerd. Oh. Hier BBD-819. En dat was niet de eerste keer, hè. BBD-819. Ik had er dat biedt, als voorbeeld. Ja, als jij maar kunt tikken, hè. Je bent allemaal dezelfde. Zeg, madame, dat is wel een Belgische nummerplaat, hè. Dat was dus geen toerist. Zij er mee aan het lachen, ja. Belangen niet, madame. Probeer ik u juist zo goed mogelijk te helpen. Zeg, madame, en wat voor een merk was dat van een auto? Een Peugeot-partner. Model Relax. De Peugeot-partner? Ja. Madame Luster, je moet natuurlijk toch wel een beetje sociaal zijn, hè? Maar alles, zeg... Ah, maar, dat is voor de mensen toch niet gemakkelijk zo om de weg te vinden in de stad... ...met al die sensen, niks. Je kunt niet eens mee parkeren. Inspecteur, ik eis dat je nu onmiddellijk optreedt, hè... ...of anders ga ik hogerop. Tot hoe laat is Bieke bij u gebleven? Ze is rond half twaalf weggegaan, denk ik. We waren om acht uur samen met de kinderen iets gaan eten, een hamburger. En daarna hebben we nog gedronken bij mij thuis. De kinderen moesten niet gaan slapen. Het was herfstvakantie. En daarbij, ze waren nogal lastig. Ze voelden waarschijnlijk wel dat er iets op deel was tussen pa en mama. Ja, hoezo? Wieke had mij smiddags gezegd... dat ze eraan dacht om voorlopig bij mij in te trekken... ze zoal eigenlijk niet meer naar huis... We zaten in de keuken en Vicky moet iets gehoord hebben, want ze heeft de rest van de dag heel vervelend gedaan. En als zij lastig was, dan was Jelle dat natuurlijk ook binnen de kortste keer. Ja, momentje, momentje. Bieke wou dus niet meer naar huis? Nee, nee, en dat was niet de eerste keer commissaris. Had ze maar doorgebeten, dan waren zij en de kinderen nu misschien nog in leven. En het toppunt was dat Frank dan nog belde ook, net toen zij aan het huilen was. Frank heeft haar opgebeld. Wanneer? Rond vier uur, denk ik. Half vijf misschien. Ik kan het nagaan, want ik ben met de kinderen naar een programma op Catnet gaan kijken... ...terwijl Bieken in de keuken zat, met haar GSM. Haar GSM? We hebben geen gsm haar gevonden. Heeft ze die toevallig bij u achtergelaten? Nee, ik weet zeker dat ze meegenomen heeft. Want ze heeft rond tien uur nog naar de tuinman gebeld... ...en daarna heeft ze haar GSM in haar auto geïnstalleerd. Ik zie het nog zo voor mij. Wat hebben Frank en zij besproken? Weet u dat toevallig? Nee. Frank kon zich heel charmant voordoen. En hij was heel onderhoudend... Maar ik heb hem altijd een leugenaar gevonden. Wist u dat hij een antiglobalist was? Dat zou mij ten zeerste verwonderen, inspecteur. Frank dacht alleen maar aan zichzelf en aan zijn zaak. De naam syndicalier zegt die u iets? Syndicalier? Nee, niets, nooit van gehoord. De tuinman beweerde dat Bieke hem ook nog wel zien in verband met een speciaal klusje. Enig idee welk klusje dat was? Er dus scheelde iets aan de verwarming of zo. Er waren bij Geldof blijkbaar regelmatig tuinfeestjes. Parties en dinetjes en zo. Zijn jij daar ooit op uitgenodigd? Tuurlijk niet. Dat waren feestjes die Frank Geldof inrichtte voor zijn zakenrelaties. En waren dat wilde feestjes? Ik bedoel... Och, maar commissaris, nee. Bieke was er trouwens ook altijd bij. En Bieke was niet bepaald een wild type. Bieke speelde de gastvrouw terwijl zij en Frank eigenlijk niet overeenkwamen. Bieke deed dat voor haar vader, inspecteur. Jozef van Poeke... Heeft het bedrijf van Frank financieel mogelijk gemaakt en heeft er trouwens nog altijd een vinger in de pap. Bieken nog armen. En dat terwijl haar vader er niet kon uitstaan. Huh? Van Poeken kon zijn enige dochter niet uitstaan? Nee, commissaris, zij vond daar een trut. En dat zei hij ook openlijk tegen iedereen die het maar wilde horen. Volgens hem remde zij Frank af in zijn ambities. Jozef van Poeken. Dat is wel een hoofdstuk apart. Ja, hoezo? Een schijnheiliger iemand heb ik nog nooit van mijn leven ontmoet. Dat heb ik heb hem twee of drie keer gezien... en bij elk van die gelegenheden kon hij zijn handen niet thuishouden. En dat terwijl zijn dochter in de buurt was. Commissaris, ik weet dat ik zoiets niet mag zeggen. Maar als ik niet zeker wist dat Frank zijn gezin had uitgemoord... dan zou ik er een arm om durven verwetten dat Van Poek het gedaan heeft. Ze heeft ons wel niet verteld waarom Frank Keldofs zijn gezin heeft uitgemoord... en dan zelfmoord gepleegd heeft, hè? Guido, dat doet nu niet ter zaken, hè? We weten met zekerheid dat hij al uren voor Bieke en de kinderen dood was. Dus hij kan ze sowieso niet vermoord hebben. En toch blijf ik met vragen zitten. Ik vind dat we die Denise van Dromme te vlug hebben laten gaan. We hebben alles te horen gekregen wat we moesten horen, Guido. Je krijgt nu ruim de kans om al uw vragen af te vuren op Jozef van Poeken. Want ik vind dat die brave oude man nu lang genoeg buitenschot gebleven is. Ga je die brief aanhalen die de bully heeft laten lezen? Dat zal ik zeker doen. Ja.